5 uur. Levi van Eck met het tnos Journaal. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanse Hogeschool adviseren werknemers en studenten om zoveel mogelijk samen te lopen of te fietsen. In de buurt van de Zernike campus van de universiteit werd vorige week een 27-jarige hardloper doodgestoken. De dader is nog altijd voortvluchtig. De onderwijsinstellingen roepen mensen op waakzaam te zijn en de politie te bellen bij verdachte omstandigheden. De GGZ Eindhoven is niet schuldig aan de dood van een patiënt in 2013. De organisatie is vrijgesproken. Bij de opname van de vrouw van 29 ging van alles mis... en een onervaren arts gaf haar een middel waarvoor ze overgevoelig was. Mede daardoor overleed ze aan een hartstilstand. Volgens de rechter kwamen de fouten door het personeel... en niet door de stichting waar ze voor werkten. Die hield zich aan de regels. De medewerkers kregen eerder een waarschuwing van de tuchtrechter.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 De zeelse badplaats Renesse krijgt mogelijk het eerste rookvrije strand van Nederland. Vanaf 1 juni mag op een deel van het strand niet meer worden gerookt. Het gaat om een stuk van 500 meter. Bezoekers die de rookvrije zone betreden worden, met, worden er met borden op gewezen. Handhaven wordt lastig omdat er geen wettelijk verbod bestaat op buitenroken. De initiatiefnemer hoopt vooral dat bezoekers bewuster omgaan met sigarettenpeuken op het strand. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. Wel blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 10. Morgen is het grotendeels bewolkt en valt in het oosten van het land wat regen. Het wordt dan 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat bijna 50 kilometer file in Noord-Holland. Het gaat voornamelijk om dagelijkse drukte, bijvoorbeeld op de A4 en op de A10. Wat opvalt is de N200 van Amsterdam naar halfweg. Tussen de aansluiting met de A10 en halfweg doe je er 10 minuten lang over... Op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer een kwartier vertraging. Het is daar druk tussen Herengewaard en Noordschaarwouden. En op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk heb je 10 minuten vertraging. Daar rijdt het langzaam tussen Noorddijk en de aansluiting met de N244. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe dank lief, dankjewel. Namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van de Jumbo Race-dagen. Driven bij Max Verstappen. Dit is... Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groent op, op zaterdag.